Premier Papandreou van Griekenland heeft zijn kabinet in spoedzitting bijeengeroepen. Zijn positie wankelt nu er steeds meer verzet komt tegen het voorstel om een referendum te houden over het Europese steunplan. Vandaag sprak minister Venizelos van Financiën zich uit tegen een referendum. En ook in de PASOK-partij is steeds meer kritiek. Verschillende parlementariërs hebben al gezegd dat ze Papandreou niet zullen steunen als het tot een vertrouwend stemming komt. En daarmee is het onzeker of het kabinet nog een meerderheid heeft. In de Franse badplaats Cannes komen de wereldleiders bijeen voor de top van de G20. President Obama is vanochtend gearriveerd. Bondskanselier Merkel en president Sarkozy waren er gisteren al. Hoewel er meer dingen op de agenda staan is de eurocrisis het belangrijkste gespreksonderwerp. Beleggers zijn ongerust over de nieuwste ontwikkelingen. De Europese beurzen zijn allemaal lager geopend en noteren verliezen van ongeveer 1%. De arbeidsinspectie is een onderzoek begonnen naar een bedrijf dat illegaal mannelijke prostituees inzet. Er werken elf zogeheten she-mails voor het bedrijf. Dat zijn mannen met vrouwelijke geslachtskenmerken. Ze komen allemaal uit Latijns-Amerikaanse landen. Het bordel is gevestigd in de buurt van Amsterdam en heeft geen vergunning. De twee eigenaren zijn een Fransman en een Roemeen. De arbeidsinspectie werkt bij het onderzoek samen met de politie en de betrokken gemeente.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 En dat is ook voor het aflossen van de staatsschuld. FvV bondgenoten wil zo snel mogelijk met de IRG in gesprek over een sociaal plan. En het CNV spreekt van een ijskoude douche. Het aantal dierproeven in Nederland is vorig jaar afgenomen. Ruim 575.000 dieren werden gebruikt als proefdier. Dat zijn er 17.000 minder dan in 2009. Blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Warenautoriteit. Er werd vooral minder getest op ratten. Ook werden er minder apen gebruikt, 448, tegen ruim 600 een jaar eerder. Het grootste deel van de dierproeven wordt gedaan voor wetenschappelijk onderzoek... en de ontwikkeling en controle van geneesmiddelen. Dan het weer nog, overwegend bewolkt. In het westen kans op regen en het is met gemiddeld 16 graden zacht. Morgen bewolkt af en toe regen, smiddags klaart het vanuit het zuiden op... en de temperatuur ligt dan iets lager dan vandaag. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het aantal files neemt nu snel af. Nog wel druk, erg druk op de A1 naar Amsterdam. Tussen Stroel en kroopend nog 8 kilometer. En verderop nog eens een keer tussen Bussen en Kroopendiemen. 10 kilometer, dat komt door een ongeluk. Bij knopen diemen is 1 rijstok afgesloten. Op de A2 Maastricht naar Eindhoven staat dus echt een graad nog 7 kilometer. Het heeft te maken met een spoedreparatie aan een Matrixbord. De, Matrix de linkerrijstok is daar dicht. En op de A12 Den Haag naar Utrecht, bij Rewek nog 5 kilometer na een ongeluk... wel zijn de rijstokken weer vrijgegeven. Daar staat het ook nog flink vast op de A20, komende vanuit Rotterdam. Dan staat dus rotterdam plins alexander en knoopend gouden 7 kilometer.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 Geef aan onderzoek. Ga naar diabetesfonds.nl. Wat je van ver haalt is lekker. Sunny Bergman reist over de wereld op zoek naar goede seks. Hoe zit het met seks in een huwelijk? Bij de Mozill in China delen geliefden alleen het bed. Vanavond in Driedok, Sunny Side of Sex. Rond 9 uur bij de VPRO op Nederland 3.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 het is Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Naar slachtoffers Klebsiella bacteriën stellen het ziekenhuis aansprakelijk. Wat de rest van Europa ook zegt, het Griekse referendum is helemaal geen slecht idee. Obama opnieuw de machtigste mens ter wereld, beweert Zakenbad Forbes. Maar is dat terecht? In Helmond West geloven ze rotsvast in de maakbare samenleving. Al met al eh, zijn het allemaal eh, toch een beetje pogingen van bovenaf geweest om... Eh, deze wijk een beetje sociaal te kneden tot een uh, acceptabel geheel. En het ochtendumeur van Henk Spaan, het is bijna zeven over tien. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Tenminste zes nabestaanden stellen het Maastad ziekenhuis aansprakelijk... voor het overlijden van hun dierbaren aan de Klebsiella bacterie Daarnaast kan het ziekenhuis zeven letselschadeclaims verwachten... van mensen die besmet zijn met de bacterie in het ziekenhuis. Freek Schultz, goedemorgen. U bent uh, directeur van De Palsgroep, dat is het grootste letselschadebureau van Nederland. Waarom komt u nu met uh, deze aansprakelijkheidszaak? Oké, okay, nou we zijn op zich al eerder met de uh, kwesties uh, begonnen. We hebben ook al contacten gehad met het ziekenhuis, maar een aansprakelijkstelling hebben we nog niet verstuurd, omdat we nog in afwachting waren van het rapport. Uh, dat rapport is er nu, eerder dan verwacht, want we hadden het pas in januari verwacht, uh, in een tussentijdse vorm. En dat is ook bijzonder, want normaal gesproken doet die inspectie alleen, uh, uh, maar één rapport en niet twee. Ja. Uh, maar in het tussentijdse rapport vinden wij voldoende aanleiding om uh, nu de aansprakelijkstelling de deur aan te doen. Het rapport van gisteren. Heeft u, uh, u heeft 13 zaken in behandelingen. Uh, in behandeling, neem ik niet kwalijk, wat zijn dat voor zaken? Nou ja, zoals gezegd, uh, zeven uh, letselschadezaken uh, in verschillende uh, ja, vormen van ernst. Uh, ja, er is één persoon die heeft een been verloren. Uh, dat is dus een hele ernstige zaak. Uh, en andere kwesties zijn misschien wat minder ernstig. Uh, zes overlijdenskwesties. Nou, die zijn altijd heel ernstig. Wat gaat u eisen? Nou, eerst willen we de aansprakelijkheid duidelijk hebben. Uh, we hebben dus nog geen beeld uh, van de schade, want die hebben we nog niet geïnventariseerd. Het onderzoek wat we hebben gedaan is uh, ja, voorlopig gericht geweest op inventariseren van gegevens. Met name dan medische gegevens. Mm -hmm. uh, het ziekenhuis was overigens uh, daar hulpzaam uh, ja, bij. Uh, men heeft niet gezegd dat we bijvoorbeeld de informatie van nabestaanden niet konden krijgen. Dus die hebben we gewoon gekregen. Uh, dus het dossiers zijn wat dat betreft nu aardig compleet. En vervolgens was de vraag aan de orde van, nou ja, wat zal de inspectiedienst hierover zeggen? Dus we keken echt uit naar het rapport. Uh, nou ja, dat rapport ligt er nu en dan uh, is het de bedoeling dat we nu daar aanspraakstellingen gaan doen. En vervolgens zullen we daarna uh, moeten gaan kijken hoe men daarop reageert. Is sorry dan belangrijker dan centen? Ja, ik denk uh, bij deze mensen gaat het echt met name om uh, in eerste instantie erkenning. Ja. Uh, zou mijn man, zou mijn vrouw nog hebben geleefd als? Ja. Uh, die vraag wil men graag beantwoord zien. Dus als het Maastad ziekenhuis gewoon door het stof gaat en zegt... sorry, hoeven ze geen hoge rekening van u te verwachten? Uh, nou, dat wordt mij ook niet zeggen. Uh, er is een onderzoek gedaan naar wat slachtoffers in het algemeen willen. En vaak is uh, daarbij de uitkomst uh, dat men beide wil. Ja. Goed, om hoeveel geld zou het kunnen gaan? Want u doet dit soort uh, zaken wel vaker. U hebt nu 13 zaken in, behandelingen. Uh -huh. in behandeling, 13 zaken bij elkaar opgeteld. Komt in de orde van grootte van wat voor bedrag? Dan kan ik zo niet zeggen dat het zo onverstandig zijn, want we hebben de schade nog niet geïnventariseerd. Maar gaat het om tienduizenden euro's, tonnen of miljoenen? Nou ja, ik denk uh, op zich dat alles nog mogelijk is en open ligt. Uh, kleinere zaken zijn misschien met een paar duizend euro al geregeld, terwijl grote zaken ja, een veel groter belang kunnen hebben. Goed, maar dat is dus stap twee. Freek ja. Schultz van de Palsgroep, ik dank u zeer. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Voornemen van de Griekse regering om begin december een referendum te houden over het vorige week gesloten economische reddingsplan in Europa... stuiten in de rest van datzelfde Europa op fel verzet. Griekenland mag juist blij en dankbaar zijn met de financiële steun die het krijgt van de eurolanden is de algemene opvatting. Maar Bastiaan van Apeldoorn, die is politicoloog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam... vindt dat Griekse referendum helemaal niet zo'n slecht idee. Meneer Bastiaan, goedemorgen. Ja, goedemorgen. E hebt u Ik al heb contact gehad omgen. met meneer Papandreou? Uh, nee, die heeft mij nog niet... Uh... Nee, en met meneer Sarkozy? Nee, nee. En met mevrouw Merkel? Nee. En met financiële instellingen door heel Europa? Nee. Want die vinden het namelijk een heel slecht idee. En, ja, ja, en u lijkt zo ongeveer dat, uh, de enige die zegt, geweldig idee nee. van die Grieken. Nou ja, geweldig idee. Uh, ik begrijp wel de, de zorg erover en de problemen die het veroorzaakt. Het is ook duidelijk dat de, dat de financiële markten er niet blij mee zijn. Uh, maar ik denk dat het ook duidelijk is dat a uh, vanuit het opent van uh, democratische legitimiteit, van democratische principes, uh, dit te rechtvaardige is. En uh, uh, gewoon redelijk is dat de Grieken dit doen. Waarom? Maar dat, uh, nou, omdat het uh, heel redelijk is om als je... Uh, zo'n deal sluit en het gaat om hele fundamentele en grijpende maatregelen dat je dat dan aan de bevolking uh, voorlegt. Dat een referendum maar, hoeft niet per se het beste instrument ervoor te zijn, maar het kan een instrument zijn. Ja. Maar principieel is het punt dat denk ik uh, voor Papandreou is het duidelijk dat hij dit niet kan doen zonder de steun van zijn bevolking. Hij kan dit niet ja. doordrukken ook al zou hij dat willen. Nee, dus of, die... Die of hij krijgt die steun alsnog of het loopt sowieso uh, helemaal vast. En Dat ja. moeten Merkel en Sarkozy en alle anderen die u net noemde zich ook realiseren. Dat, ja. men, dat men dit niet door de Strot van de Grieken kan duwen uh, op deze manier. Ja, ja, door de strot van de Grieken duwen. Het ook, Ze ja, kunnen het ja. toch ook nee zeggen? Ik bedoel, het wordt ons ook door de schot geduwd, is de algemene opvatting ja, in Europa. Ja, ja. Ja, en tegelijkertijd ja, heeft die premier, duur. die Papandreou, dus nu een enorm probleem ook in eigen land. Want ja. uh, zijn eigen minister van Financiën, toch niet helemaal onbelangrijk in deze kwestie, nee. die heeft zich nu ook tegen dat referendum gekeerd. Dus hoe een goed idee? Ja, maar uiteindelijk is, is het kabinet er wel mee akkoord gegaan. Maar nu dus niet meer. Vanochtend sprak de minister van Financiën uh, ja, zich tegen ja, dat referendum uit. Ja, dat klopt. Maar goed, uh, waarschijnlijk gaat het even goed wel door. De Griekse minister van Financiën zal dat niet zijn eens nemen, te kunnen beslissen of tegen kunnen houden. Ja. Uh, maar natuurlijk maakt hij zich zorgen. En uh, hem, die Griekse minister van Financiën is bang dat de Grieken nee zullen zeggen. En dat de Griekenland van ons uit de euro zou moeten. Ja. En dat is niet zijn bedoeling. Alleen, het dieperliggende probleem, dat gaat niet alleen voor de Grieken. Want we noemen net ook de rest van Europa en Europese burgers bij wie dat door de stof geduwd wordt. Dat is inderdaad waar. En, en de fundamentele vraag. Die zeg maar, nu gesteld wordt, en in die zin vind ik dat ook een positieve ontwikkeling als daar het debat over komt. is van wat hebben wij als Europese burgers nog eigenlijk te vertellen over de, de hele eurocrisis. Uh, en, en management... Nou, via de regeringen die we kiezen door middel ja. van uh, nationale parlementsverkiezingen, zeggen de tegenstanders van referenda uh, ja. dan. Je ja. kunt één keer ja. in de vier jaar kun je de mensen kiezen die je vertrouwt aan de macht. En als ze het niet goed doen, dan reken je ze na vier jaar weer met ze af. Hè? Dat is het ja. systeem zoals wij dat ook kennen. Ja, nou ja, dat, dat, dat werkt toch op zekere hoogte, maar soms uh, zijn er ook aanvullende uh, zaken nodig. Uh, kijk, waar, waar het eigenlijk om gaat, is dat als het gaat om het Europese project, uh, bijvoorbeeld uh, de, de muntingen die we hebben, dat is destijds afgesproken al, al jaren geleden, het verdrag van Maastricht, daar is nooit een debat over geweest, daar is de bevolking nooit over geraadpleegd. in de, dat de Tweede maar... Kamer. Ja, ja, dat klopt, maar ik denk dat dat, dat allemaal, zeg maar, uh, te ver weg geweest is van de burger, en dat het veel beter was geweest om de burger daar van het begin af aan, ...bij te betrekken, dan had het Europese project... ...en ook de euro al meer draagvlak gekregen. Bent u lid van een politieke draag... partij? Aan... Uh, wat zegt u? Bent u lid van een politieke partij? <laughs> uh, nee, dat ben ik niet. Maar een uh, gebrek aan draagvlak... ...is denk ik een probleem... Dat, ja. uh, de, ...waar de Europese leiders zich nu mee geconfronteerd... Maar de vraag is of een referendum waarbij je ja of nee kan zeggen tegen zo'n kwestie, uh, net als destijds bij de Europese Grondwet, dat is toch ge uh, gebeurd door mensen die uh, over het algemeen niet heel veel kennis van zaken hadden, zal ik maar zeggen. We waren niet in, in den breedte en ten diepste geïnformeerd over alle uh, gevolgtrekkingen nee. en consequenties. Nee. Um, uh, dus iedereen heeft maar een beetje op zijn gevoel toen nee gezegd. Althans, ik geloof 60% op mijn hoofd toen. Uh, ja. Tegen de Europese grondwet, nou, die Grieken, daar kun je ook wel donder op zeggen dat die nee gaan stemmen ja. op dit moment. Ja. ja, dat is dan toch, is dat ja. geen. De, de belangen zijn zo groot. Ik bedoel, het is een leuk instrument, dat referendum, maar is het niet ja. gewoon een te groot politiek speeltje voor zo'n belangrijke kwestie? Ja, maar met dat, met de, met dat argument is dus. De, uh, zijn de bevolkingen van Europa, de verschillende burgers en kiezers, heel erg lang, uh, zeg maar. Uh, buiten gehouden, genegeerd. Men heeft altijd gezegd, van, ja, dit kunnen we beter niet aan de bevolking voorleggen, we kunnen beter geen referenda organiseren, we kunnen dit beter zelf regelen. Ja. En wat je voor ons krijgt, is dat steeds meer mensen zich van Europa afkeren. Ja. En als je niet alsnog probeert dat draagvlak te, creë uh, te creëren en dus niet bang te zijn voor democratie, dan zal het Europese project helemaal verder vastkomen te lopen. Dan ja. krijg je dus op een gegeven moment de situatie dat ja. nog meer mensen zich afkeren afke uh, van Europa. Ja. Uh, en dan wordt, wordt het dan wordt het nog veel grotere puinhoop. Ook vanuit het perspectief van de, van de leiders niet proberen... de crisis op te lossen. Want zonder, zonder die steun van de bevolking... Ja. kan die crisis niet duurzaam opgelost worden. Goed. U bent een warm pleitbezorger van dat referendum. Wij zullen u het nummer van het partijbureau van D66 zometeen geven. Ja, nee, nou, de D66 heeft zich ook onmiddellijk ervan afgekeerd. Dus die ja, dat is ook op het opportunistisch. Op Goed. U bent ja. in ieder geval politicoloog aan de Vrije Universiteit ja. van Amsterdam. Ik dank u zeer voor uw tijd. Ja.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 20ste eeuws, en dat is het ook. Zeker in de volkswijk Helmond West, Harm van Attenveld, op reis in Helmonds Rijke Historie. Het stelde allemaal niet zo heel veel voor, maar hier was dus een, toch een versterkte uh, burg. Even de fiets aan de kant. Ik ben op pad met stadshistoricus Giel van Hoofd. Het complex uh, kende nog een aantal weilanden, om um, te zorgen dat het vee niet erin of eruit liep, uh, of weggehaald werd, uh, waren er hagen omheen geplaatst en vandaar dus de naam die hagen en dat is naderhand het haagje geworden. Lopen we langs een wipkip en een glijbaan. Veel historie is hier niet meer te zien. Nee, nee, nee. dat is allemaal de, loop -tijd. de oprukkende industrie hier langs het kanaal. Het heeft alle sporen zo ongeveer met de grond gelijk gemaakt. Maar bij opgravingen, nadat die textiel ook weer verdwenen was, hebben we natuurlijk toch het nodige weer terug kunnen vinden. Onder andere de een paalhouten fundering van de burcht. En die is hier ook een beetje gestymboliseerd in uh, beton. In beton? Uh, ja, helaas. De eerste Haagstraat. Kruising Haaglaan. Inmiddels op de fiets. En dan zien we dat achter onze woningen zijn dichtgespijkerd. Die worden gesloopt. Maar dat is niks uh, nieuws in deze wijk. Nee, dat is eigenlijk wat vertimmerd in de loop der jaren. Tot 1940 was het een apart gebiedje met huizen die als speculatiebouw waren neergezet door vooral plaatselijke middenstanders die hun eigen, eigen straten hadden. De drukkerstraat, eigendom van de plaatselijke drukker. En hier heeft dan de woningbouwvereniging Helmond West vanaf zo'n 1945 voor een deel de oude complexen opgekocht, gesloopt... Uh, en voor een deel haar eigen nieuwe complexen uit de jaren 50, 60... weer uh, in de jaren 80, 90 weer, uh, vervangen door uh, uh, wat frissere nieuwbouw. Maar van de oorspronkelijke bebouwing uh, van die woningbouwvereniging... is nog wel het een en ander over als we hier aan de linkerkant uh, kijken. Even de fiets op slot. Wit geschilderde beelden van Leeuwen en honden. Sieren, de dichtbetegelde voertuin van een van de woningen in de Marquisstraat. Bij de naamsbepaling hebben ze willen verwijzen naar dat roemrijke historische verleden van de wijk. Roemrijk of... verleden, maar het heden ziet er wat minder roemrijk uit. Ik zie een oud bankstel in een voertuin staan. Dit is uh, bebouwing uit de jaren... Uh, 50, ja. En die is nog steeds overeind blijven staan. Uh, mede vanwege de uh, ontzettend lage huurprijzen. Uh, lage ja zoals je ze zoveel in het land ziet. In volkswijken zoals ze dan heten. Het idee dat uh, arbeiders een fatsoenlijke huisvesting moesten hebben... dat uh, is natuurlijk leg aan de grondslag van die uh, woningbouwvereniging Helmelt-West. Maar dat waren allemaal uh, mensen van buitenaf die... Uh, daar aan het roer stonden en uh, dus een beetje uh, het idee hadden van: uh, we moeten de arbeider uh, behalve, ja, verheffen en zorgen dat hij uh, behalve verzoenlijke huisvesting, ook een beetje verzoenlijk gedrag en een uh, verzoenlijke woonomgeving. Uh, en uh, nou, ja, lukte dat? Al met al uh, zijn het allemaal uh, toch een beetje pogingen van bovenaf geweest... om uh, deze wijk een beetje sociaal te kneden tot een uh, acceptabel geheel. Uh, nou, uh, of dat allemaal gelukt is. Uh, nou, ja, het uh, herstapelen van stenen, dat lijkt natuurlijk niet altijd tot, uh, meteen tot resultaat. Dus uh, nou, goed, uh, uh, wat we nu uh, uh, meemaken, anno 2011, uh, een uh, vonkelnieuwe wijk... die. Uh, uh, weer een nieuw land krijgt. Uh, samen bouwen we een nieuw Helmond West. Uh. Ja, want er zijn weer nieuwe plannen. Ja. Wat houdt die kort gezegd in? Uh, er wordt een, uh, weer het nodige gesloopt. En uh, daar wordt, wordt vervangen door uh, nieuwbouw. Waar natuurlijk alweer een deel uh, wordt, uh, is bedoeld als koopwoning. De verhouding huur-koophuizen is nu 70% procent om 30%. Procent. Vaak wordt al geprobeerd om het percentage koopwoningen te laten toenemen... met als achterliggende gedachte dan ja, krijg je ook andere mensen in de wijk. Wordt dat nou ook weer beoogd met uh, die nieuwe plannen... Nou, dat is een onderdeel van die plan natuurlijk ook weer. Uh, nou, of dat gaat lukken. Er zijn aan de rand van de wijk... zijn er in het verleden wat koopprojecten wat geweest. Uh, er zijn ook wat zelfs duurdere huurappartementen. Nou, uh, dat, uh, die, met name die huur, duurdere huurappartementen... Uh, dat, dat liep voor gemeter. Uh, het Haagje heeft nu eenmaal de naam Het Haagje te zijn. Uh, en Hagenezen, die, uh, dat zijn uh, nou, een bepaald slagvolg, uh, laat ik het zo zeggen... Uh, dat ook weer uh, elkaar trekt... Uh, ook een, er is een behoorlijke, toch een redelijke samenhang eh, tussen bepaalde groepen. Je kan het wel ja. chic willen maken, maar het haartje blijft het haartje. Ja. Hoe kijkt u dat nou als historicus tegenaan? Tegen al dat slopen en weer opbouwen met als achterliggende gedachte... de wijk moet beter worden... De, de wijk is uh, de meest multiculturele wijk van uh, heel Helmond. Uh, allerlei nationaliteiten wonen hier uh, nou, met elkaar, weet ik niet, maar bij elkaar in ieder geval. De problematiek anno 2011 is uh, anders dan van 1951. Maar uh, er is nog steeds uh, van alles uh, te verhapstukken om uh, van die wijk een, een, een vriendelijke en een aangename uh, woonomgeving te maken. Continu en verbouwing om het beter te maken, maar er blijven problemen, maar dan telkens weer andere. Telkens weer andere. Dat is de samenvatting. Dat denk ik wel, ja, ja. Dus blijf maar hier rustig doorbouwen. Zei Harm van Atterveld en morgen in Helmond... de details achter de veel besproken Helmondse koffieshop Carpe Diem... die dicht moest, wees u nog naar een aanslag met een handgenaat. De achterdeur is per definitie criminaliteit... en uh, ja, daar kun je niet legaal zaken mee doen. Dat dus morgen en tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op goedemorgen Nederland goedemorgennederland.nl Straks wie op deze wereld heeft de meeste macht en invloed? Eerst nu het ochtendumeur van Henk Spaan. Griekenland is een land waar Nederlandse acteurs graag naartoe gaan. Meer hoef ik niet te zeggen. Behalve dat we Griekenland moeten binnenvallen met elite troepen van de NAVO... We gaan onze euro toch niet om zeep laten helpen door een stel belastingontduikende sertaki-dansers. Als Amerika Irak bezet vanwege de olie, mogen wij onze munt toch zeker beschermen. En dat niet alleen. Laten we ook eens en vooral korte metten maken met de Griekse keuken. Tweede opdracht voor de bezettingsmacht: arresteer alle Griekse koks en stuur ze naar een Frans-Italiaanse kookschool. De Griekse keuken is niet te vreten, zeg zelf. Over de wijn heb ik het niet eens. Redzina spuug je onmiddellijk uit als bedorven oesternat. Waarom denk je dat Grieken bordjes kapot gooien na het eten? Uit woede. Souflaki. Vlees aan een stokje. Probeer eens een saté van de overkant, Papandreou. Tarama salata. Dode eitjes van oude vissen. Moussaka. Oud gehakt met aubergine dat veel te lang heeft opgestaan. Souzoukakia. Oude gehaktrolletjes met tomatensaus uit blik. Pastitio. Pasta met oud en grijs gehakt. De Griekse keuken is een gehakt keuken. Fakes. Linzensoep, zeggen ze. De rest hebben ze van de Arabieren en de Turken gestolen. Tzatziki. Yoghurt met knoflook. Typisch Libanees. Dolma. Typisch Turks. Baklava. Zoete tandenplakgebak. Typisch Marokkaans. Plus die eeuwige feta. De enige kaas die een Griek kan maken. Blokjes van rubber over de sla. Nu organiseren ze dus een referendum met de vraag... willen we belasting betalen of willen we liever geen belasting betalen? Zo lust ik er nog wel een paar. Maar liever niet klaargemaakt door een Griekse kok. Henk <totmiddel> dat. morgen ochtend Humeur, Francisca Dresselhuis.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 Hillary, put your records on. Het is vier minuten voor half elf, dames en heren. De Amerikaanse president Barack Obama is door Forbes opnieuw tot machtigste mens ter wereld uitgeroepen. Het magazine heeft een lijst met 70 machtigste mensen samengesteld. Helaas geen enkele Nederlander op die lijst. Dick Leurdijk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Expert internationale betrekkingen. Obama staat weer op nummer één en is terug van weg geweest, zal ik maar zeggen, op die eerste plek. Is dat een terechte nummer één? Ja, ach, ja, dat denk ik wel. Maar de vraag die die plaats natuurlijk onmiddellijk oproept... is of uh, dat volgend jaar ook nog, ook nog uh, zo zal zijn. Want er zijn natuurlijk wel heel interessante ontwikkelingen aan de gang... in de internationale politieke verhoudingen. Dat mag je wel en, zeggen. Het, uh, ja, <laughs> en het zou best kunnen zijn... dat volgend jaar uh, bijvoorbeeld de Chinese president uh, op die uh, plaats staat. Ja, die staat nu op plaats drie. Twee is uh, weggelegd voor Vladimir Poetin. 4 uh, Angela Merkel... En nou is uh, dat op zichzelf nog niet zo raar. Maar wie helemaal niet in de top 10 staat, dat is Nicolas Sarkozy... die vandaag toch in kan al die regeringsleiders ontvangt... en samen met mevrouw Merkel bezig is om Europa te redden. Ja. Ja, nou kijk, wat dat betreft uh, tast ik een beetje in het duister... omdat ik niet precies weet wat de criteria zijn... die uh, de opstellers van deze lijst precies hanteren. Nee. En dat moet je eigenlijk wel goed weten... voordat je eigenlijk een goed, goed beeld kunt krijgen... van uh, hoe deze, deze, deze lijst is precies is samengesteld. Absoluut, want David Cameron, de premier van Groot-Brittannië... die staat op plaats 10, uh, terwijl die op dit moment toch internationaal... een minder uh, uh, prominente rol vervult dan Sarkozy, zou ik zeggen. Ja, dan dat vind ik een goed punt. En ja, ja want op het moment dat je, dat je dat je een bepaalde naam noemt, kan je meteen ook aan aan, aan andere namen denken. En dat is het probleem met lijsten natuurlijk altijd. Ja. In hoeverre kan je dit soort, uh, dit soort posities van, van, politi van politische precies, uh, hanteren? Ja, dat, dat vind dat vind ik dus, dus, dus heel heel moeilijk. Ja, geen enkele Nederlander in die top 70, wel een Belg, Jacques Rogge, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité natuurlijk, staat op plaats 68. Waarom ja. leveren wij geen machtige mensen meer eigenlijk? Ja, ik denk dat het de tijd van een Lunch en, en, en, en uh, van Clemens, hè, de, de, de, de, dat we echt posities innamen in de internationale politiek, uh, dat dat voorbij is. Uh, ja, Doc Scheffer was de laatste prominente figuur die we als secretaris-generaal van de, van de NAVO nog, uh, nog hebben gehad. Ja. het is een beetje stilgevallen. Ik denk dat we ons op dit moment alleen maar kunnen tevreden stellen met onze ambities om uh, deel uit te maken van die groep van G20. Hè, de, de, de, de, de G20, de, de groep van belang. Ja. Economieën. Zitten we wat ook niet meer betreft, bij. Hè? Ja, da, da, da, wat dat betreft onderscheidt Nederland zich, zeker als een relatief uh, klein land. Ja. Maar daar, daar moeten we het mee doen uh, ja. voor, uh, voor, voor dit moment, lijkt me. goed. Nog, tot slot nog even de paus. die staat op plaats 7. Ja, dat vind ik wel heel, heel opmerkelijk. Dat vind ik eigenlijk de meest opmerkelijke figuur die, uh, van, van de lijst van tien waar we het nu al even over hebben. Ja. Uh, omdat hij natuurlijk geen, geen politieke functie heeft, ook nee. geen economische uh, functie. Nee. En uh, ook dat roept natuurlijk om er te vragen, op, uh, uh, waaraan uh, verdient de paus uh, uh, deze, plek. deze plek? En wat Had zijn de criteria? Geweest. En, yes. Ja, en dat, dat, dat weet ik dus nee. niet. Dat hij leider is over een groot aantal mensen, religieus leider is, ja, ja dat is natuurlijk zeker waar. Ja. Maar kijk, als je kijkt naar de positie van een Obama en een ja. Poetin en de Chinese president... Ja. dan praat je over een samenstel van politieke, economische Echt, en exact. militaire overwegingen. En dan zit en dat een vreemdkoper. Dick Leurdijk, expert internationale betrekkingen. Ik dank je wel. Ja, het is half elf geweest, dames en heren. Meer informatie vindt u op Kairo.nl. Snel door nu naar de bus van Prem. Prem, waar ben je vandaag? Goedemorgen. Tijd voor een sigaretje zou ik bijna zeggen. Uh, uh, vooral nu die anti-rooklobby. Sven, ik vind wel heel erg dat je niet aan KWF heeft gevraagd... waarom onze donatie worden gebruikt als rokers... en uit mijn belastinggeld van de accijnsen... dat ze dan vervolgens actie voeren tegen iets... waarmee ze geld van mij verdienen. Maar goed, uh, dat moest ik even kwijt. Luisteraars, uh, u hebt allemaal heel veel macht. Heel, heel, heel veel macht. En dat komt door u meer dan 400 uh, miljard aan spaargeld... die u aan banken geeft. En waarom loopt u allemaal huilu huilu te doen en te zeggen, oh, die peers kregen te veel bonussen... terwijl u het ultieme actiemiddel hebt. En dat is niet gaan zitten op een tentje ergens, in een tentje, op een plein... en te zeggen, bezet... Nee, dat is door actief uw spaargeld te gebruiken als machtsmiddel. En daar gaan we over praten met Hanneke van Veen en Rob van Eden... Uh, om te kijken waarom er in Nederland nog geen beweging is om je geld te verhuizen. Uh, en dan hebben we ook nog een heuse professor, Alfred Kleinknecht, hoogleraar Economie en Innovatie aan de TU Delft. En we gaan kijken of het innovatief is om met je spaargeld... de bonussen van bankdirecteuren omlaag te brengen. Kortom, een onderwerp waar u echt naar moet luisteren... en om in de juiste sfeer te komen om niet al te boven... Te worden. En om te horen hoeveel mensen ook alweer weg moeten bij de ING... omdat er kennelijk daar, als het goed gaat, wel bonussen worden opgestreken... maar als er mensen ontslagen wordt en niemand geld inlevert... hebt u hier Jan van der Putten met het tropisch stemgeluid. Radio 1, het NOS-journaal. Over een half uur komt het Griekse kabinet in spoedzitting bijeen. De spanning is opgelopen nu kabinetsleden kritiek hebben... op het voornemen van premier Papandreou... om een referendum te houden over het Europese steunplan. Ook in zijn eigen Pasok partij is dat tegen steeds meer verzet. Op de G20-top van wereldleiders in Cannes... gaat het ook over Griekenland en de toekomst van de euro. De arbeidsinspectie onderzoekt een bordeel... waar mannelijke prostituees werken, voornamelijk uit Zuid-Amerika. Dat bordeel zit in de buurt van Amsterdam en het heeft geen vergunning. Rusland probeert wapenhandelaar Victor Boet terug te halen uit de Verenigde Staten. Boet werd gisteren in de VS schuldig bevonden aan pogingen om zware wapens te verkopen aan de Colombiaanse rebellenbeweging FARC. En volgens de Russen heeft hij geen eerlijk proces gehad. En het aantal dierproeven in Nederland is vorig jaar afgenomen. Ruim 575.000 dieren werden gebruikt als proefdier. Dat zijn er 17.000 minder dan in 2009, blijkt uit cijfers van de Voedsel- en Warenautoriteit. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, NTR, Remtime, Prem It's brandtime. Wij zijn schuldig, u en ik, door onze nalatigheid. We willen dat machteloze politici het oplossen... terwijl we het zelf moeten en kunnen doen. Wat? Het aanpakken van graaiende bankiers, Het op de knieën dwingen van patje peers die zichzelf excessief belonen. Het in het gareel krijgen van de bankiers. U en ik, wij gezamenlijk, hebben een gigagroot machtsmiddel. Ons spaargeld. Stel u bent ontevreden over de beloningen van de bestuurders van ING. U kunt dan makkelijke spaarrekening bij de ABN openen en al uw spaargeld overmaken. De ING krijgt dan een probleem, want ze hebben onvoldoende ingelegd geld. Met onze meer dan 400 miljard aan spaargeld zijn wij machtig. Maar nee, we zijn liever lui dan moe. Schreeuwen vanuit onze luie stoel voor alles tegen de tv en lopen leeg op internet. Anderen gaan zielig kamperen en huilu doen op pleintjes. Stop hiermee. Geld is macht en wij hebben middels ons spaargeld die... laten we deze macht gebruiken om banken te laten doen wat wij willen. Wat vindt u? 0800-1121. Mail naar primtimeapenstart.nl. En de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. It's primtime. Rob van Eden en Hanneke van Veen van onder andere de site... ...verhuisjegeld.nl, auteurs van Sparen voor Later en Nu. Waarom zijn we zo lui dat we ons spaargeld niet gebruiken als machtsmiddel? Wie? Nou, wij begrijpen dat ook niet. Wij hebben heel veel mensen in onze omgeving... ...weldenkende mensen die steeds ook zeggen van ja, we zijn ontevreden, we zijn kwaad. Maar als het erop aankomt, dan zien ze er toch heel erg tegen op om eventjes de moeite te nemen... ...om een paar uur hun zaken op een rijtje te zetten en uit te zoeken wat een bank is die hun wel bevalt. Want die zijn er wel. En uh, ja, dat valt ons eigenlijk heel erg tegen. Rob van Eder, ik heb een rekening bij de ING-bank... Ik had ooit een rekening bij de ABN-bank voor mijn zakenrekening. Maar toen kwam er dan een accountmanager die ik arrogant vond en uit de hoogte vond doen. Toen heb ik wel al mijn rekeningen opgezegd bij de ABN-AMRO. Overgestapt naar de ING. Ik had de postbankrekening. Ik heb een spaarrekening bij spaarbeleg. Waar ze heel lage rente op geven. Ooit was het hoog. Ik heb het nog steeds gelaten. En toen was ik kwaad. Ongeveer anderhalf jaar geleden op de bank en alles. Toen heb ik een rekening geopend. Een internetspaarrekening bij ASN, ASN en bij Delta Lloyd Bank. En ik heb nooit een cent er naartoe overgemaakt. omdat ik daarna teleur was. Wat, wat interesseerde me wel echt niet. Van te veel... Wat is er mis met me? Nou, je bent eigenlijk heel erg gelijk op de gemiddelde Nederlander. Het is wel zo dat toch heel veel meer mensen dan vroeger overstappen. Wij schatten dat in 2000, toen we begonnen met spaarzaken uh, te promoten op internet... toen was er ongeveer 5% van de Nederlanders... die bereid was zijn geld ergens anders naartoe te brengen... als ze niet tevreden waren over de rente of over de bank. Mm -hmm. Nu schatten we dat dat meer dan 20% is. Dus het is natuurlijk nog wel steeds zo dat 80%, waaronder jij dus nog hoort... eigenlijk het niet goed doet. Maar 20% van de mensen is inmiddels wel aan het overstappen. Maar wat het probleem daarbij is, want we hebben het even... Uitgezocht. Ongeveer 85% van ons ja. spaargeld ligt heel stabiel ja. op één plek al jaren. Mensen zoals ik, die losers ja. zoals ik. Okay. Dan heb je 15% van de mensen die met het geld, dus zeg maar, zeg maar grof 15% van 40 miljard. 60 miljard. Ja, je praat over volatiel, dus zeg maar mobiel geld van 60 miljard. Maar dan doen mensen het niet zoals uh, ik dat wil als actiemiddel. Maar dan doen ze het voor 0,5% uh, meer rente. Of 1%. E dus het is, het is door gierigheid gedreven. en niet door actie gedreven. Nou, dat is waar. Daar is het mee begonnen. Het is, ook wij hebben gezegd. luister eens even. als je natuurlijk lang spaart en je doet heel erg je best om geld over te houden... dan ben je toch een sukker als je het voor 1,5% wegzet. Of zoals vroeger voor een half procent bij ING ja. En je kan ook 2,5% bij een andere ja. bank krijgen. Dan kun je wel zeggen, ja, het gaat nog om, om een klein dingetje. Maar als je 10 of 20.000 euro hebt gespaard... scheelt dat je toch een paar honderd euro per jaar... die je gewoon gratis kan krijgen... of die anders dus in de zakken van die bankiers verdwijnen. Ja, en luister luisteraars, wat ik dus nu wil doen vandaag... wat ik wil proberen met uw hulp is een soort beweging te doen, dat we dus niet vanuit dat renteperspectief nee. ons geld gaan verhuizen. Maar dat we ons geld gaan verhuizen omdat we ontevreden zijn. Kijk, ik, ik heb een probleem bijvoorbeeld, ik heb mijn geld uh, bij spaarbeleg, dat is een Egon-bank. Ja, eigenlijk vind ik dat die mensen van Egon niet zulke vieze, vuile patjepeers zijn. Nou, dan ben je helemaal goed slecht geïnformeerd, okay. Prem. Wij hebben, op onze site hebben we rapportcijfers gegeven aan 15 de grootste Nederlandse banken. Ja. Op basis van waar wordt je geld in geïnvesteerd, hoeveel ja. bonussen worden er betaald, is het transparant, is het een eerlijke bank. Mm -hmm. En dat baseren we op cijfers van de eerlijke bankwijze. Dat is heel grondig onderzoek. En daar zie je gewoon een lijstje. Ja. He, van, dat loopt van ASN, die krijgt een 9,7 rapportcijfer. Ja. Ja. Maar Egon, die krijgt een 3,9. Die is zwaar onvoldoende. Als je kijkt naar hun investeringen. Ja. He, dus er is eigenlijk voldoende... Dus ik moet mijn geld weghalen bij spaarbeleg. Ik zou even kijken. Goedemorgen, dag. Ik loop even. Uh, waar hebt u spaargeld? Uh, op de bank. Ja, welke bank? Uh, goed. Autolease. Autolease. En uh, u? SNS. Oké, okay. en zou het voor u een reden zijn? Want ik wil kijken waarom de gemiddelde Nederlander zijn spaargeld op een plek laat en dan klaag je over die graaiende bankiers. Maar je hebt een machtsmiddel en dat is je spaargeld. Heeft u ooit bedacht. Nou, oh. oude sok. Oh, u zet het liever in een oude zong? Nee, nee, nee, nee. Maar kijk, banken hebben een bepaalde quota nodig aan spaargeld. En dan kunnen ze weer geld uitlenen. Nou, als, ik, ik kijk waarom Nederlanders niet actiebereid zijn om te zeggen... via mijn spaargeld, hè, zodra ik die bank fout vind... dan hè, zeg, stel dat u boos zal zijn op auto's, Zou u geld dan morgen overmaken naar Triodos? Ja, dat zou ik doen, ja. Met uw mond, zoals ik. Want ik zeg ook dat ik... Maar ik doe het nooit. Ik, want dan ben ik weer te lui. Ja, ik heb het wel eens gedaan... En waarom heeft u het toegedaan? Nou, Dirk Scheringaar, die zat in het probleem. Toen denk ik, weg deze. Dus, dus, maar dan heeft u het steeds gedaan door geldbelang... en niet vanuit een actiemotief. Klopt. Ja, ja dat, moet, dat komt misschien nog. Ja. Nou, veel plezier. U bent een dagje in Den Haag aan het doen. Dank je wel. Met het cameraploeg... Voor welk programma? Oh, nou ja, luisteraars, ik zie een of andere cameraploeg met een geluidsman met, waar ik ooit mee heb gewerkt. Weet je wat? Uh, luisteraars, terwijl u nadenkt, u kunt bellen 0800 1121. Mailen naar NTL.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtimeradio 1. If you got it, you don't need it. If you need it, you don't got it. You don't get it. Shame on you. Honey funny funny what money can do them that have... Goedemorgen meneer Diekema. Ik heb maar. mijn ING rekening uh, laten stopzetten uh, pas in 2012. Omdat ik een gebruik heb gemaakt van een overstapservice van de ASN bank. Want daar ben ik naartoe gegaan. Oh, ik Waarom? was het zo zat. Uh, nou, omdat ik het zat was met die bonussen. Ja. Omdat al die, uh, al die uh, hoge heren die bobo's allemaal een stelletje zakenvullers zijn. Ja. En ik dacht, ik ga gewoon als consument gewoon uh, weg daar al. En uh, niet uh, alleen maar mokken en dan niks doen. Zo zit ja. ik niet in elkaar. Ik heb ook gewoon de, de, daadwerkelijk de daad bij het woord gevoegd. Ja. En ook mijn spaarrekening gewoon bij de ING weggehaald. Want uh, ik ben het zo zat. En uh, de ASN die is uh, zo'n positieve bank... Uh, die verdient echt een tien in dat opzichte uh, ten opzichte van alle andere banken. De Triosbank Bank is ook een vrij goede bank, maar uh, als je uh, hun website kijkt van de ASN Bank, uh, waar ze voor staan en uh, in het algeheel. Nou, maar Benedik, maar, maar in, ik, uh, meneer Diekema, één vraag: waarom ja. pas per 2012? Nou, omdat uh, als je, laat me zeggen, je rekening gaat opheffen. Uh, ...bij de ING, dan kan je geen gebruik maken van je overstapservice. Dat is nou het maar probleem. Ik, ik snap het Want als, niet. Nou, laat me zeggen, ja. automatische... Uh... Meneer Dieke, maar hou even aan. Ja. Hou even aan. Uh, R Rob van Eden, uh, zou je dit willen uitleggen? Ja. Kijk, als je van. Wij hebben zelf ook onze IEG-rekening opgezegd. Er zijn twee manieren om te veranderen. Je kan het helemaal zelf doen. Dan kan je het binnen een paar weken doen. Maar dan moet je natuurlijk alles op een rijtje zetten. Al je automatische betalingen. Sommige dingen lopen een jaar, over een jaar. Er wordt maar eens per jaar betaald. En wat de banken nu gezamenlijk hebben. is een overstapservice. En die overstapservice komt erop neer. dat je gedurende een jaar hou je die, eigenlijk die twee rekeningen aan. Maar als er dus geld van die oude rekening uh, wordt gestuurd. of er naartoe gestuurd wordt dat automatisch naar die nieuwe rekening gedaan. En dat, die overstapservice duurt een jaar... In feite heb je dan al die nieuwe rekening... maar je houdt die oude rekening nog na aan... om eigenlijk het eigenlijk heel makkelijk voor jezelf te maken. En krijg je dan ook je, nieuwe, je oude rekeningnummer mee, zoals bij telefoons? Nee. Nee. Nee. het is onmogelijk om je rekeningnummer mee te krijgen. Er wordt wel heel veel actie voor gevoerd. Maar dat blijkt niet te kunnen, volgens de politici... omdat er een Europees nummer gaat worden ja. ingevoerd. Dat duurt nog vier jaar. Nou, vergeet het maar vooral. Oké, okay. meneer Diekema... Uh, uh, ja. Merkt u in de omgeving dat ze u verbaasd aankeken? of werd u bemoedigend toegesproken omdat u dit initiatief hebt genomen? Nou, de mensen. Ik denk dat het wel de mensen van de ING uh, eigenlijk verder niet zo toedoet. Want uh, ja, je bent, je bent een van de honderdduizenden klanten, om het zo maar te zeggen. Je bent gewoon een nummer en niet een persoon. Ja. En uh, ja, natuurlijk, uh, elke klant is er één die bij hun weg gaat. Ja. Maar uh, de andere bank uh, waar ik dus zelf al naartoe ben gegaan, nou, ze hebben je met open armen ontvangen. Okay. En uh, op een fatsoenlijke manier word je behandeld. En ze, ik heb ook het gevoel alsof ze je als mens behandelen. En dat, uh, ja. dat, dat, dat staat bij mij een heel hoog in het vaandel. Oké, okay. hartstikke ik... bedankt dat u hebt gebeld, meneer Diekema. En ik denk dat ik uw voorbeeld moet geven wat luisteraars. Ik verweet. Mezelf ook, laat me voor de duidelijkheid maken. Ik ben ook zo een, een, een luilak dat ik het wel dus begon rekenen heb, maar niet heb geëffectueerd. Hanne, kun je wel nog wat zeggen? Ja, Het probleem is heel bekend. Uh, mensen die kunnen makkelijker soms nog van een huisarts veranderen dan ja. van een bank. Hè, terwijl ja. ja het is alleen maar iets wat op papier gebeurt. Maar ja. om die reden hebben wij ook een stappenplan gemaakt. Op welke waarin... site? Dat Verhuisje staat op geld. de site van Verhuisje Geld. Dat kan je Verhuisje ook makkelijk geld. vinden. Ja. En daar staat een heel stappenplan op voor mensen die, die, die angst hebben om dat te doen. Lees het in ieder geval eens een keer. En ik heb nog één hele goede tip. Als je bang bent om te uh, overstappen, dan kan je ook beginnen met je spaargeld alleen. Ja, nee, dat wilde ik doen. Dus, ik, wilde, dus ik, mijn, ik, ja. wil mijn, ik wil mijn ING-rekening ja. houden waarom ja. ik mijn betalingen ja. doe, maar ik had mijn spaargeld. Ja had ik dus bij het uh, de, de, de, de spaarbeleg... omdat ik dat ooit had gedaan oh, toen... Prem, het is echt heel eenvoudig. Want je hoeft alleen maar bij de ingeving... je internet even je spaargeld naar je betaalrekening over te maken... en vervolgens het over te maken ja. naar die rekening van de ASN. Prem, het is tien minuten werk. Ja, ik, heb uh... je zo weinig tijd over? Nee, ik ben, ik, ik, ik, ik ben daar boos. En dan uh, laat uh, mijn moeder weer weg. Want dan heb ik dat radioprogramma ja, gemaakt. Ja, ja. we de... meneer... Weet je wat? Ik stuur je morgen een mailtje of je het al gedaan hebt. Ja, dat zal ik doen. Uh, meneer professor... Uh, Kleinkenecht, goedemorgen. Goedemorgen. Professor Kleinkenecht, waarom ja. zijn wij Nederlanders, mezelf inclus, uh, niet in staat om ons spaargeld te gebruiken als actiemiddel? Ja, het, je kunt het wel gebruiken, want je moet je realiseren, dankzij die kredietmultiplicator bij de bank, iedere euro spaargeld die je weghaalt, zeg maar bij de ING, betekent dat de ING vervolgens ruwweg... 10 euro minder krediet kan verstrekken. Dus ze verliezen wel degelijk ook marktaandeel in de kredietmarkt. In die zin, als je zegt ik ben niet tevreden met die uh, hoge bonussen en salarissen en ik ga weg. En als veel mensen dat doen, dan heeft het wel degelijk consequenties. Ja. Hoe, hoeveel mensen moeten dat doen voor, uh, wat, wat, wat is massa dat het gaat uitmaken? Er is ja, hoe meer 400... mensen, hoe meer het uitmaakt. <laughs> dus dus uh, ik denk dat die marktaandelen toch altijd geleidelijk verschuiven. Maar ik zou het goed vinden als de banken die op die indicator die ik net genoemd heb. heel slecht scoren. Als ze gewoon zien dat hun dat marktaandeel kost. Dan beginnen ze op een gegeven moment na te denken of ze niet hun strategie moeten wijzigen. We, we leven in een kapitalistische maatschappij, ja. Rob. Een marktmaatschappij. Ja. Waarom is het dat bij dat spaargeld. Dat mechanisme maar niet lost. Nou, ik denk dat het op gang aan het komen is. Kijk, het is niet voor niets dat we hier zitten. En wij zijn in feite ontstaan... omdat in Amerika een veel grotere beweging is... die gestart is door Ariane Huffington. De bekende Huffington. Post, die heet Move Your Money. Ja. En daar is een beweging die heet Move Your Money. En in Amerika is inmiddels 10% van het spaargeld na die actie overgebracht naar kleinere lokale banken. Ja, zelfs overheden in New Mexico ja, hebben het weggehaald bij exact. grote banken en naar kleinere en, en banken. En dat betekent dat de grootbanken nu hun tarieven moeten verhogen voor betaalrekeningen en spaarrekeningen. En het blijkt dus dat het wel effect heeft. Alleen, ja, we moeten op gang komen. We zijn hier nog, nog vrij klein, maar ik denk... Als maar we, Nederlanders zijn ook conservatiever. We zijn conservatiever. De Amerikanen hebben meer zoiets van nou, nou is het genoeg en nou ga ik met mijn eigen geld stemmen. Jean, dat moeten wij van ze leren. Sean van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen Prem. Allereerst vind ik een half uur veel te, veel te weinig om al deze problemen aan ah. elkaar te stellen, maar dat is een ander verhaal weer. Uh, prem, ik, ik, ik, ik, ik eis gewoon een onafhankelijke instantie die 400 miljard van ons spaargeld gewoon uh, niet beheert. Maar die voor onze belangen opkomt. De collectief belang richting banken. Maar Sean, waarom? Te, waarom? Maar, maar Sean, ons kijk. Ons, ons, ons, ons, ons, ons spaargeld wordt gebruikt om oorlogstuig in te kopen, om, om, om andere dingen te doen waar we het niet mee hebben. Maar, maar, maar We maar Sean. kijken alleen maar naar rentes. We moeten wat er als gaan kijken. kijken. Dat nee, dan kunnen we niet nee, alleen. Nee, Sean. Ik, niet, niet. Ja. ik ben het helemaal met je eens. Maar waarom ik niemand anders... Ermee wil belasten, is omdat we daarmee weer onze verantwoordelijkheid afschuiven. Ik steek nee, mijn handen... Maar dat doen we toch ook met, met, met de consumentenman? Uh, uh, ik bedoel, dat door met de kinderenconsumentenman. We hebben ook wel uh, collectieve instanties uh, ja, voor maar, om ons belang te verdedigen. Maar Sean... En 400 miljard, dan heb je veel belang in Nederland ook. Hè? Nee, maar Sean, in plaats dat een of andere boven weer gaat beslissen... ...is wat ik dus leuk vind van waarom ik Hanneke en Rob heel graag wilde in de uitzending... ...is omdat ze juist pleiten voor de kracht die in jou zit... Met hun website zeggen ze, ik help je om je eigen kracht te ontwikkelen. En jij wil het weer afschuiven naar een bobo. Ik vind juist dat we zelf in actie moeten komen. Inclusief mezelf. Als, Prem, als, ja, als jij bij Spabeleg weer even om weggaat waarvan, waarvan jij dacht dat het een goede bank was. Nee. Wie, wie ben jij dan? Dan ga je weg. Dan verander je toch het probleem niet. Dan je ja. het probleem alleen nou, maar. Oké, okay. dankjewel. En als ik. de ASIN bank een goede bank is, Prem. Hij krijgt allemaal geld binnen. Wat doet hij? Die, die legt die, uh, dat geld van weer naar een andere bank. Die dat, dat, dat gaan we even checken, uh, Sean. Nee, Hartstikke bedankt voor het bellen. Rob van Eden leg ASN, ASN, ten eerste is wat die professor zei heel belangrijk. Je moet je realiseren dat als je 1 euro weghaalt bij een bank dat ze 10 euro minder kunnen uitgeven. Want banken vermenigvuldigen dat met 10 ons ja. geld. Daar kunnen ze kredieten mee geven. Als er we, als we dus 10 miljard euro, wat maar een heel klein deel is van het spaargeld... Hè, als we dat gaan verschuiven... dan betekent dat voor de banken een verschuiving van 100 miljard. We zijn ons niet bewust van onze kracht. En het is niet zo, even over de ASN. ASN heeft een heel goed beleggingsbeleid. Die beleggen het niet bij andere banken. Misschien wel een keer bij de Nederlandse banken als oh, ze even ja. teveel hebben. Maar het is absoluut waar dat er een aantal banken zijn die veel beter scoren... op het gebied van beleggingen, wapentuig, kinderarbeid. En, en, en, en, en, en welke cijfer... bank heb ik dan? ASN, nou, de beste Triodos? De banken in Nederland op het rijtje af zijn. De top is ASN, dan komt Triodos Bank en dan komt... Rabobank, die heeft geen voldoende, een 5,7, maar die is bijna voldoende. Die doet het goed. Dan komt ING en dan komen er een aantal kleine en ABN AMRO zit daar nog weer onder. Dus als je naar een goede bank wilt, zijn er toch twee of drie of vier okay. alternatieven. Voor nee, dan alle dan duidelijkheid, straks, voordat het commissariaat voor de media in mijn nek springt... ...we hebben het hier over... Het feit dat wij zeggen dat je met je spaargeld naar banken kan gaan... die voldoen aan jouw criterium, namelijk geen excessief hoge beloningen... en als je ook nog vindt dat het niet in landmijnen, kijk, Rien aards vindt... dat zijn geld alleen maar in wapentuig moet gaan. Maar er kunnen ook mensen zeggen die dat principieel niet willen. En dan heb je dus die banken. En op jullie site, uh, uh, dat is verhuisjegeld.nl... kan je dus precies zien zo'n meter waar men onder andere in investeert. Klopt. Helemaal. Okay. Professor Kleinknecht, de uh, ASN-bank en de Triodos-bank bestaan al jaren, maar die zaten echt een tijdje in het verdomhoekje. Wat is er veranderd in de Moris dat ze ineens weer populair zijn? Ja, ik denk dat door de kredietcrisis mensen toch een beetje wakker geschud zijn. Hè? Dan is het toch een beetje alert op wat er gebeurt hier eigenlijk in de bankensector. En ik heb de indruk dat de stroom van mensen die richting Triodos en ASN gaan... die groeien namelijk uit kool. Hè? Ze zijn klein, maar ze groeien uit kool. Dat nog veel wat mensen overstappen. Ja, dus, dus dat is het groeiende bus. En nou, alle, alle voordeel hebben ze nadeel, of andersom. Uh, ik doe even wat tweets. Maar die huilie, huilie kampeerders hebben geen één spaargeld om over te zetten, zegt Pieter. Uh, uh, ik zal het met één vragen. Marco Visser, goeiemorgen. Ja, goedendag, ik Spreek met Marco. Jij bent betrokken bij die Occupy, begrijp ik, van Barbie? Ik ben inderdaad betrokken bij de Occupy-beweging in Den Haag, dat klopt. En waarom en hebben ik, jullie het ben... spaargeld nog niet als actiemiddel gebruikt? Volgens een tweet hebben jullie geen geld. Nou, dat, uh, dat is heel, helemaal waar. Er zijn in Nederland 500, uh, 5, 5 miljoen huishoudens die helemaal geen geld hebben spaargeld. Dus, maar waar ik, even, waar ik even eigenlijk voor belde was... Ik ben het helemaal eens met het feit dat je je geld naar een andere bank moet zetten... ...zoals A's en een Triodos. Maar aan de andere kant vind ik het jammer dat je het zo smal bekijkt, de, de Occupy-beweging. Want wij staan, niet, wij staan niet alleen voor dat, voor dat hele verhaal met de banken. Maar wij staan voor een betere, eerlijkere wereld. Waar de meerderheid van de mensen bepaalt wat er gebeurt. Ja. Niet status geld of macht. Ja. En, en, uh, en waar de menselijke maat de maatstaf is. Okay. En niet Marco, weet je wat? Ik zal een keertje kijken als Barbara het goed vindt dat we over die Occupy gaan praten. Want ik zeg altijd, je kan ook gaan stemmen. Maar goed, dat is aan. Dankjewel dat je gereageerd dat hebt. Ook dat doen wij ook, Brem, dat doen wij ook, Brem. Maar we zijn ook aan het nadenken over hoe we deze wereld beter kunnen maken. En dat, dat probleem, dat ligt voor een groot deel bij de banken, maar dat is niet het enige... Dat ligt onszelf, het ligt bij onszelf, want wij zetten ons geld bij de banken, Marco. Maar dank u wel voor het bellen. Ik heb hier van René Spaans... No, Hé, hey, hey, ja, laten we nog wat onrust veroorzaken. Dat kunnen die banken nu net nog hebben. En ik kreeg van Antal-Andreaanse vraag... Meneer Diekeman gaat naar de ASN-bank, maar de ASN is toch onderdeel van SNS-Riaal? Gewoon een grote bankenclub, uh, Rob van Eden is inderdaad een onderdeel van SNS-Riaal... maar heeft een aparte bankvergunning, is helemaal zelfstandig... en heeft dus in feite weinig te maken met SNS. Oké, okay, ik krijg hier nog jouw luisteraars zo er verstandig aan doen... om een gedeelte of een volledige geld om te zetten... naar profielfondsen, bijvoorbeeld bij de ABN AMRO... waar ik dit doe, lange termijn denken en een veel hoger rendement. Ja, er zijn mensen die willen beleggen. Wij bemoeien ons daar niet mee, omdat we weten dat er heel veel Nederlanders zijn die zeggen... wij willen gewoon niet beleggen. En dat vinden we eng, want de koersen zijn de afgelopen tien jaar met 50% gedaald. Dan maar liever 2 of 3 procent, want dan weet je tenminste wat je krijgt. Okay. Het is veel veiliger, van de Het is veel veiliger om, om, om te sparen, dan weet je in ieder geval zeker wat er gebeurt. Ja, en ik krijg hier van dikke vraag, je legt de inkomen wat betreft de grens bij jouw inkomen, dat blijkt steeds weer. Ik heb een laag inkomen en ik vind jouw inkomen van 5000 euro netto buiten sporen gehoog, het is geen 5000 euro netto. Uh, waarom hebben mensen zoveel geld nodig? Nou, ik heb zoveel geld nodig omdat ik riant wil leven en leuk op reis wil gaan. En uh, uh, waarom zou ik arm leven als ik krijg kazijn? Toch, Want, luisteraars, voor alle duidelijkheid, ik bepleit niet dat we allemaal ziek, zwak en misselig en arm moeten zijn. Ik bepleit dat we allemaal heel erg goed moeten leven van ons geld, alleen dat we het niet moeten doen over de ruggen van anderen. Professor Kleinknecht, die Move Your Money beweging, die Amerika bezig is en die je in Nederland langzaam ziet beginnen, onder andere door de adviezen van Hanneke van Veen en Rob van Eden, denkt u dat die in Nederland wel dat drukmiddel kan worden om die banken te dwingen om de salarissen te verlagen? Het hangt allemaal vanaf hoeveel mensen dan daadwerkelijk zich veranderen. Als de grotere banken zien dat hun, hun klantenbestand afkauft, dat ze inderdaad systematisch marktaandeel verliezen, dan zullen ze toch vroeger of later een keer moeten nadenken wat moeten we doen. Okay. Dus ik heb al, het zou wel degelijk dat het ook middel effect kunnen hebben. Professor Kleinknecht, een laatste korte vraag. Ja. Nee, Elisabeth heeft iets wat, wat ik ook merk. Je hebt toch ook een beetje een band met je bank. Daarom ga ik zelf ook minder slecht. Misschien een beetje te emotioneel. Onderschat ik uh, de emotionele bank die je hebt met de bank, professor Kleinknecht. Ja, dat kan, je hebt natuurlijk uh, door die reclame en zo was je ook een beetje ingeluld. Uh, maar ik denk het grootste probleem is toch wat we de lock-in effect noemen. Het is net als met je telefoonnummer. Als honderden mensen die bankrekeningnummer hebben in allerlei computers zitten dan is gewoon een zekere trampel om te zeggen ik stap nu over. Het is net als wanneer je een nieuwe telefoonnummer zou krijgen op je mobieltje en duizenden mensen hebben die nummer. Ja, dan wil je niet een andere nummer krijgen. Dus uh, ja, het is gewoon lock-in. Dat is denk ik het grootste probleem. Professor Kleinkleg, hartstikke bedankt dat u wilde participeren. Want uh, Hanneke van Veen, er hebben een heleboel mensen gebeld... die we niet in de uitzending konden laten. En mails tweets. Maar wat wel een soort overeenkomst is... is dat veel oudere mensen zeggen, precies wat professor Kleinknecht zegt... het is zo in mijn gewoonte dat het me zoveel werk ligt. Ja, het is begrijpelijk, maar ik ben ook niet meer een van de jongsten. Ik ben 68 geworden dit oh, jaar. u ziet er veel en, jonger uit. Dat is heel leuk, bedankt. Maar <laughs> ik heb het toch ook voor elkaar gekregen. En ik voel me inderdaad stukken beter, omdat ik ja gewoon zelf verantwoordelijk ben voor een stukje wat die banken doen en dat voel ik nu anders en, en dat geeft me een goed gevoel oké okay, en welke website is de beste website om naartoe te gaan als ik hierbij hulp nodig wil hebben nou, er zijn uh, twee dat is, ja. websites waar je naartoe kan gaan. Echt actiegericht is bij En als je van Spaarbank wilt veranderen... ga naar vanspaarbankveranderen.nl. Oké. Okay. Uh, uh, uh, Hanneke van Veen en Rob van Eden... dus auteurs van Sparen voor Later en Nu. En hartstikke bedankt. Ik vond het echt een eer en een genoegen... dat jullie in de uitzending wilden komen. Luisteraars, er hebben heel veel mensen gereageerd... niet iedereen kon in de uitzending mee verontschuldigingen daarvoor. Vergeet u ook niet om naar de website... radioring.avro.nl te gaan en te stemmen... op Felix Wilders voor de Zilveren radio-ster. Stem massaal Felix Wilders voor zijn hele carrière. Zo meteen krijgt u Jan van der Putten met zijn prachtig tropisch stempluik. En daarna de schone Deborah Bleckenhorst met de gids.fm. Morgen zijn we er weer. Tot morgen. Namaste. Dag.